Erwan Vriend met het NOS-journaal. Syrië heeft heeft neergeschoten. Volgens de woordvoerder van de strijdkrachten is dat gebeurd... omdat het toestel boven Syrische territoriale wateren vloog. De Turkse regering had ook al gezegd dat de Syriërs het toestel hadden neergehaald. Er wordt nog gezocht naar de twee piloten. De straaljager stortte gistermiddag in de Middellandse Zee... zo'n 10 kilometer voor de Syrische kust. Premier Erdogan heeft gezegd dat Turkije zal reageren... zodra alle details van het neerschieten duidelijk zijn. Stroom en gas worden de komende jaren nog aanzienlijk duurder, dat zegt Topman Terium van energiebedrijf RWE in het AD. Hij verwacht dat de energierekening voor mensen met lage inkomens onbetaalbaar wordt. Dat heeft volgens hem te maken met het verduurzamen van de energiemarkt. Brussel eist dat er vanaf 2050 CO2-vrije energie wordt geleverd. Volgens Terium kosten de investeringen om van fossiele brandstof en kernenergie af te komen veel geld. Burgemeester van Aertsen van Den Haag roept de Eerste Kamer op de nieuwe wet voor de nationale politie te verwerpen. Van Aertsen zei op Radio 1 dat hij op zichzelf al lang voorstander is van de nationale politie, maar dat het huidige voorstel op een aantal punten tekortschiet. Volgens hem is er de afgelopen jaren een hele goede samenwerking ontstaan tussen justitie en het openbaar bestuur en Van Aertsen is bang dat de nieuwe wet hier afbreuk aan doet. Het parlement van Paraguay heeft president Lugo afgezet. De afgevaardigden zeggen dat hij zijn functie slecht uitoefende. Lugo zelf spreekt van een parlementaire staatsgreep. De crisis rond de president begon vorige week toen bij de ontruiming van een landgoed zes politieagenten en negen boeren om het leven kwamen. De boeren hielden het landgoed bezet. Lugo is inmiddels opgevolgd door zijn vice-president. Het weer stapelwolken, vooral langs de kust, ook zon en vanmiddag in het binnenland wat lichte buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het zeven niet tot 20 graden. Dit was het NOS. Dit is Johnson Sahoga van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Snelheidscontroles vinden vandaag plaats op de A7 tussen Zaandam en Hoorn. En op de A27 tussen Almere en Utrecht. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Hou daar dus wel rekening mee.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Toebak leeft. Goedemorgen. Jawel. Good morning. Good morning. Toebak leeft op de radio. Ja, ja, ja. Vijf minuten over acht. Ik heb er weer zin in. Ik en, ook, Wilco. En, ja, jeetje. Even op zoek naar de koffie, thee, bekers. Ja, waar staat het allemaal? Heb het je alles weer mee. op zijn plek gezet? Nee, nog niet. Ik, uh, het gaat er niet helemaal zoals het moet. Nee, het is dus altijd even wie wenende natuurlijk. En wat een wind ook, hè. Man, ik had hem weer helemaal tegen. Ja. Dat was een... Wind. Nee, het was, no. wind, oh, het was een andere wind, gelukkig. Een frisse wind was uh, dit. Het was, was, was wel weer lekker, zeg High maar. Een frisse wind, ja. Nou, donderdag hadden we het wel even. Het idee gewoon. We kregen al die berichten ook van KMI. Want ze hadden namelijk een nieuwe computer aangeschaft. En die had het nog beter voorspeld. Dat het echt. Het, het, het, het, het werd naar voren gehaald. Het einde is near. Precies, het einde van de wereld. Het was niet 23 december het einde van de wereld. Het was die donderdag. Het, dat, do ja, zeker weten. Dat vind ik toch een beetje tegen, Ja, ik had toch zo van. Uh, s'avonds had je dat uh, VIA Oranje uit Scheven zei. die zeiden, oh het begint weer heel hard te waaien zo'n s'avonds. Ik denk, oh ik ga nog toch weer even het raam weer dicht doen, want ik had het na de bui weer opengezet. Lekker ja? frisse lucht, ja, weet ja, je ja. ja, precies ja. Maar uh, dan denk ik denk van, nou, volgens mij moet ik hem even naar boven gaan. En gelijk naar woapa. Dat is wel handig. Als ze daar zo aan zee zitten, dat wij dan uh, in de gaten krijgen wanneer het zo bij ons komt. En als wij dan uit zand worden, dan kan ik jou bellen van, het komt eraan. Oh ja, ja dat is goed. Ja, want die, ja, uh, ik uh, sta uh, bovenaan in het lijstje. Ja, natuurlijk, want de wind is meestal zuidwesten hè. Dus jij, ja. kan, jij jij komt naar ons. Niet, ja, precies, eerst toebak eerst en dan daarna ook met de rest van de familie ook nog even bellen. Ja, want als het nu hier straks heel hard regent, dan bel jij gewoon vanuit van schat, doe even de ramen dicht. Ja, nee, dat is zeker waar. Ja, voordat het helemaal goed fout gaat natuurlijk. Nou, het ja. is ook goed fout gegaan met die Duitsers en die Grieken. Ja? Ik hoorde ze gisteren nog zo stoel praten, gewoon, ja, die Merkel, we belden eraf in kranten met haken kruisen, wat is dat, een nazi zo, ze denken dat ze, dat ze ons een beetje kan kleineren, ze, nou, we gaan op het veld, laten we ze even zien wie de baas is, nou, dat hebben we gezien, wat waren die Grieken de baas weer, grote praatjes allemaal van, hoop, willen ze veranderen, nou, ze hebben wel toegezegd dat ze nu gaan bezuinigen, daar zijn we wel blij om, want dat gaat anders een Heel veel geld kost en nu wat minder. Maar ze zijn natuurlijk ontzettend afgedroogd gewoon. Ja, want ze hebben toch wel twee punten gemaakt. Ik bedoel, Nederland heeft allemaal geen punten gemaakt tegen Duitsland. Nee, op een gegeven moment stond het 4-1. Oh. Nou, dan, dan, dan, dan, en dan nog een keer 4-2 nou ja, oké okay, joh, dan neem je nog een puntje mee naar huis. Fijn punt. Wij hebben gewoon al vet geworden gewoon. Ja. Dus die Grieken gewoon, ja, ja, het is toch wel weer bewezen. Hm. Het is een beetje treurig allemaal daar. Ja, het het is, ja. ga ah, op vakantie naar Griekenland, maar zeg niet dat jij uit Nederland vandaan komt, maar van Duitsland. Zeg gewoon dat je, nou, ik weet er niet waar ik vandaan kom. Ik zeg gewoon, ik ben een Europeaan. Ik kom gewoon geld brengen. Ja. Ik kom bij jou in het restaurant eten, wees daar blij om. Ja, nou, dat is zeker waar. Ja, geld in het laadje. Toepak leeft te tot met 10 uur. Niet leuk als met een toepasselijk plaatje beginnen. Weekend, Western. Ja, altijd leuk om dit radio te beluisteren. In je pyjamaatje. <laughs> doe maar even... Ja, maar je even. wil hem zo graag afspelen. In <laughs> je pyjamaatje. Doe maar even je dus eraan. Ja. ja, maar jij zit ook hier in je pyjamaatje. Een het, streepje. Nee, ik heb me ja, aan het winkelen geweest in mijn eentje. En toen dacht ik van, ja, nu ga ik eens iets anders kopen dan, dan gewoon weer zo'n shirt. Ik denk, ik ga een overhemd kopen. En overhemd die me ook serieus neemt. En ik heb een stukjes overhemd gekocht. Ja. Dat je denkt van, hé, hey, naar het kantoor. Ja, zeker. Ja, en ik hoop dat vrouwen oh, yes. daar helemaal warm voor gaan oh, lopen. Oh, oh, Wilco. Cool. Want, maar... Ja, moet ik wel je ene kraagje een beetje goed doen. Ja, dat ik je een beetje geven. Maar ik, ik heb een stasje, Hij is, uh, Ja, ja... Hij is, zit hier net... Nee, nee, sowieso goed. Nee, oh, die is niet het knopje. Nee, ik nee, dacht maar. dat ik hem als uh, Willempie aan had. Maar nee, nee, maar soms, soms heb je het... Uh, het, heb, het heb, heb, heb, had, ik, had ik vroeger ook een jas aan. Ja. En dan, en dan zat bijvoorbeeld de helft van je capuchon aan de, en, en de ene kraag. Die zat er dan in, weet je Want had je gewoon in de gaten. En dan, je en, en dan loop, je daar, loop je daar met je leiding te geven aan een paar van die stagiaires. En die of, je jezus, zit er dan in je uiterlach. Of het is hetzelfde als dat je zo'n vest aan hebt. En dan loop je rond en dan heb je het vest aan de achterkant half je broek zitten, weet je wel. Of je hebt ontzettend uh, iets in je neus, uit, de, half oh, uithangen. Ja, ja. En loop je daar een beetje je, de, de boel. dit en dat. Nou, ik moet eerlijk zeggen. Ik, heb ooit, zat ik was ik in de sportschool en toen kwam er een jongen. Die vond ik altijd al toch wel woest aantrekkelijk. Ja? Maar die kwam toen aan en die had zich letterlijk in het snot gewerkt. En dan zat er echt zo'n hele pulk in zijn neus. Ja? En ik heb toch nog steeds, als ik hem zie, dat ik aan die pulk denk. Ja, ging zoveel. En het uit. is gewoon twintig jaar geleden. Dat is heel twintig? erg is dat. Ja. Dat ik nog steeds ik zie. kan zien, oh dat was een jongen. Oh, echt het is de zonde van een stukje harde schijf dat je daarvoor gebruikt, joh. Ja, ja, dat moet daar ik Ik moet het echt wissen. Dan kan je een leuk plaatje opzetten, zo ja, zou ik dan denken. Ja, er erg is dat, dat hè. daar kan je gewoon niks aan doen. Dat Wat nee, hè? Ja, dat ja, weet precies. ik niet. Ja, vond ik vond het wel triest om te zien gisteren die man die zijn hek uh, probeerde te verdedigen. Oh, wat ja, triest ook. Je, je moet je eigen property verdedigen. Kom. Ja, dat werd lastiggevallen door de mensen in de buurt. Een gegeven moment werd een hek geplaatst en nu werd het hek weggehaald. Hij ging echt helemaal door het lint. En zijn moeder, of zijn moeder moet ik zeggen. Nou ja, hij werd wel een beetje over overgemoedigd door zijn vrouw. Die had ook gezegd, wat doe je zo gek, want hou, hou je in, laat je niet gaan. Maar hij ging helemaal door het lint. Dat had ze ook niet verwacht dat hij dat zou doen. En nu zijn in de krant ook te lezen. Want het is toch wel te bizar. Deze week in de, in de krant zie je eerst beelden van twee agenten. Ja, die dus, ja. Een, een pop een in elkaar aan het trappen zijn. Ik je denkt, ja, het ze slap als een pop. Maar goed, op een of nu hadden ze toch wat frustratie. van: die stomme. Die, die schoonmoeder van me. Hier, pak aan! En nou, ik, denk dat het, en... ik denk zomaar dat die vrouw misschien wel uh, zelf een man had. die, uh, die geen moer uitvrat. en alleen maar dronk op de, bar, uh, op de, op de bank ligt of zo. Ja. Dat ze daardoor misschien toen die man kwam, dat er toen gewoon echt een, een knop omging. en dat ze gewoon helemaal een furie werd. Ja, die, ze die, die... zeggen ook geen ergere furie dan versmade wijn. No, no more scorned. Uh, uh, uh, ja, een, een versmade vrouw. Uh, die ja. echt, dat je echt denkt van... Uh... Oh, oh jee! Oh jee, er komt de politie! <totstuk> oh, uh. Pak aan. <laughs> ja. Niet luisteren. zo is even voelen ook gewoon. Nou goed, er is alvast wel een goede theorie achter zitten natuurlijk. Maar dan ook nog eens een keer. Wordt word bij mensen een hek weggehaald. En dat hek is niet zomaar geplaatst. Dus nou, de politie kwam niet helemaal in het positieve daglicht uh, afgelopen. Nee, nee, nee, dus daar moeten we flink aan gewerkt worden. Gelukkig kwam het voetbal allemaal wel goed uit de verf. <laughs> Geweldig. Nee, maar, moet ik moet even zeggen over de politie. Ja? Dat misschien hierdoor dat er meer mensen zijn ja? uh, die een beetje crimineel zijn. Die zeggen van nou weet je wel, ik ga gewoon toch maar bij de politie. De politie is toch wel gaaf. Het kan je even... even lekker rammen. Nog even uitleven gewoon een ja. beetje. Ja, ja, dit is natuurlijk goed nieuws. Ja, precies. Want de politie moet meer blauw op straat. Ja, precies. Ik, weet, ik weet niet of het op deze manier moet. Daar heb ik wel mijn twijfel zo. Nee, ik, ik denk het Ik denk het ook niet. Goed, straks nog meer wetenswaardigheid onder andere bericht en druk uit de regio. Ja, ja dat zit er allemaal. En natuurlijk ongelooflijk. Wat een plaat. Nou, dat mag ik even zeggen. Ach, man, wat een plaat. <laughs> ja, Jezus. Nou, ah, zo. Jezebels. Tijd weer, zie je ja, Dit is Opmerkelijke muziek, dat kan je niet verwachten, is het Jezebel's Endless Summer. Ja, de, de, de donkere dagen komen, komen er gewoon weer aan. Want, de langste dag is geweest, dat was de afgelopen woensdag geloof ik, woensdag of donker, uh, woensdag donderdag was het de langste dag. En nu wordt het alleen maar weer snel donker. <tie> Hallo, oh. so, dan ben ik heel blij mee want die mussen maken was onwijs onwijzer Harrys ochtends. Oh. Ik denk ik, kan wat wat zachter? Ja, oh, man. Ik heb er geen woorden voor. Nee, ik kan er ook echt wel van worden gewoon. Ja. Bah. En jij slaapt ook slecht natuurlijk. Dat ja, nee, zo... ik slaap altijd gewoon met de oordop in. Dat vind ik gewoon echt, uh, ja, dat vind ik prettig. <lacht> ja, dat is echt. Nou, dat is okay. echt, een, echt dat je denkt van... Uh... Ik vind het ook wel heel romantisch hoor, zo'n man met oordop in. Ja, ja, precies. die blauwe? <lacht> nee, dat is geen gegelen. <lacht> dat dus valt minder op als er wat aan blijft zitten. Nou, nou weten het wel. Oké. Okay. dames, zeg De Drilla's hadden we <lacht> erachteraan en... Uh, Domanatiek, uh, Goh, sorry, dyslectisch Ja, goed, Maakt hem niet Ik uit. zal Dit soort muziek thuis nooit draaien dank met ik, met gorillas dan een, Kijk, dat is altijd makkelijk Als je nog een lijstje uitschrijft natuurlijk, uh. Dat is wel heel handig inderdaad Ja, precies Het is, uh, Toepak leeft op de radio Nog uh, zware ongelukken Of uh, dat je denkt van, Nou, dan moet ik er iets melden Nou ja, Wat? ik heb hier okay. wel een leuk ongeluk Ja, het was wel dit geluid inderdaad ja? Want uh, er is in Duitsland Is er een koe gewoon door een raam met dubbelglas van de woning gesprongen. Hè? Ja, daarom, het geluid was echt perfect. Dat is echt een... Ja, het dier sprong dus door het raam. Oh, en van, okay, en van, nog, het nog een nog Ja. Maar uh, het uh, gewonde dier ging dus vervolgens in die woonkamer liggen. Ja? En uh, ja, het was uit een weiland ontstap en naar de woning gelopen. En vermoedelijk heeft het dier door de spiegeling in de ruit haar spiegelbeeld gezien. En is daarvan zo geschokt: dat ze is gesprongen. En volgens de politie was het nog een hele klus om de koe uit de woning te krijgen. En een schot met een verdovingsgeweer deed pas laat zijn werk. Dus ja, ach oh god, de, ja, zijn koeien hebben niet zo'n enorm hoog IQ. Ik weet ook niet of ze het wel eens gemeten hebben. Oh. <laughs> maar het is. Uh, Hij zat nog aan mijn favoriete stoel ook. Ga eruit! Ja, het lijkt me ook wel heel uh, ver, verbazingwekkend dat jij dan s'nachts liggen in je bed en je hoort dan gewoon hoor je dat geluid en dan ga je naar beneden staat er een koe in je kamer. Dat je echt denkt van, wat is dat nou? Ja, en als je even niet uitkijkt met zo'n koe dan... Uh, dat... Ja. Dat... waar een wind. Nou, als het alleen maar een wind blijft, dan vind ik het niet erg. Maar als er nog wat achteraan komt... Oh, van die zo'n grote flats. Dan oh, oh. Ja, word je allemaal niet... Uh, ja. Dan word je niet blijven. Dan loop je blijven, van blote voeten naar beneden, allemaal glas en flats. Nou, oh. nog even goed nieuws uh, uit de showbiz-wereld. Namelijk, ja, Kast, uh, uh, Estelle... Um, en... Um, uh, Gullet Badr, badr Sorry, ik spreek, ik spreek je naam te goed uit Want uh, hij is namelijk kickboxer Dus ik weet niet of je nog erg voor zijn Dat naam een in de pres springt Maar in uh, die zijn bij elkaar gekomen Ik zag zo'n foto van de haar van Estelle uh, uh, Gullet En hem in de krant En ik denk. hé, hey, ze is weer terug bij, uh, bij Gullet Want hij lijkt ook een beetje op de, de jonge versie van Gullet Oh kijk, die is niet een jongere versie van zijn eigen man of vrouw Nou precies dus, uh, en, uh, Deze man uh, is een <tus> uh, kickboxer dus, uh, oh, dat heeft wel iets, uh, ja, iets spannends. Ze zijn echt, echt gigantisch verliefd op elkaar. En deze man uh, heeft ook al wat uitdrukking gedaan. Ik zou graag ontspoorde jongeren willen helpen op het rechte pad te brengen. Oké. Okay. Ja, Ik denk dat hij de geschikte persoon daarvoor is. Nee, maar je hoort wel vaak dat uh, boksschool uh, eigenaren of beheerders, yeah? dat die uh, wel jongeren door ze goed uh, te begeleiden in de vechtsport en zo dat ze, en dan ook zeggen van ja je moet eerlijk zijn dat ze sommigen meer, wel een moraal mee krijgen en, de, en dat ze hun ei kwijt kunnen in de sport zelf en dat ze daardoor het gewone leven wat meer hun best doen ja, Ach, dat ja, is een lang verhaal ja, dat is, ja de onzekerheden kan je door ze vechten kan je kan je, je zeker gaan voelen waardoor je geen raar gedrag en dat ja. Je, ja. maar het grappige is ik heb een stagiair in die box nogal fanatiek die is toch af en toe toch wel ik ben toch wel benieuwd ik sta altijd met handschoenen aan ja? Soms heb je toch van die irritante uh, collega's die naast je komen staan. En dan ben ik toch wel nieuwsgierig. Hoe zou het dan zijn zonder handschoenen? Ik wil toch een keer weten hoe het is zonder handschoenen. Nou, dan kan je misschien ook wel je, je, je, je, je gefrisjes breken of zo. Ja, zomaar. Nee, toch een, ik wil toch een keer slaan zonder handschoenen. Dus ja, ik denk van, hmm, ja, het is allemaal wel goed. Maar loop een keer gewoon uh, een uur of drie, vier s'nachts door Amsterdam. Misschien kan je dan... Uh... Ja. Zou je wel moeten, dan moet je je verdedigen. Ja, precies. Ik vond het wel grappig dat in diezelfde krant ook nog een, een, een stripje stond. Vrouwen vallen op foute mannen, was een onderzoek. Ja. En dan zie je dus een uh, vrouw in zo'n blad daar al iets over lezen. En daarnaast zit haar man. En die is ontzwaaien met een pistool en dan zegt ze... Oh, vind je het ook niet zo herkenbaar? oh zo herkenbaar. En dan zie je in de hoek zie je nog een klein een blaadje liggen, een voetbalblaadje. Je denkt van, oh, is dat misschien een beetje een... Uh... Mannen en voetbal zijn fout. Of, zo. Ja? of, of nou, nou worden mee, met z'n alle fout. Een beetje sneer naar Estelle, uh, misschien? Naar Estelle, ja, mm, ja misschien. Nou, geen, misschien wel. Misschien wel. Straks wat nieuws uit de regio, dames en heren. Ach oh, man, spannend dingen berichten. There's fun Some nights I wish the miles could build a castle Some nights I wish they just fall off But Man, I look into my nephew's eyes Man, you wouldn't believe The most amazing things They can come from tears. Sorry, ik vergeet het alweer. Ik wil u niet lastigvallen met dit uh, ontzettende fuckstukje uit uh, die plaat. De rest van de plaat is hartstikke leuk, maar. Dit uh, hoeft mij niet. Some Nights Fun, dames en heren. Het is bijna half negen. En half negen is het ook altijd bekend wat we doen. Dan gaan we namelijk even wat... Uh, yeah. Nieuws uit Ja, precies. Nieuws. Ja. Uit brandlos. Afgelopen week heeft de herder Daphne van Zomeren weer 300 heidenschapen de Zandvoortslaan over laten steken. Deze tocht maakt de herder met behulp van haar hond Sam elk jaar. Het verkeer wordt dan even stilgelegd. En verschillende fietsers en wandelaars blijven even... Nee, naar het tafereel kijken. De Schonebeker schapen verlieten de Amsterdamse waterleidingduinen in ruil voor vers groen bij de Kennemer Golf Country Club. En daar is het bedoeling dat ze vooral van de prunes gaan eten. En dat is een plant die andere... Want, nee, niet nee, alles meenemen. Het zijn geiten. Ja. Is ja, maar we hebben inderdaad wel van die, uh, van die koeien... Uh, uh, ja, rund runderen in, in de duinen. Ja. Een plant die andere duinplanten overwoekert is, uh, dus de prunes En uh, ja, omdat uh, ze gewoon dat niet willen... Ja? Zijn die schapen er? En dus dat vind ik wel mooi. Wie loopt er nou nog meer bij? Ik ben er een golden retriever die in het water springt. Kijk, oh, ja, hij is, nou, het mooie hij is vind al... ik wel. Nou? Dat uh, Een aantal weken geleden zijn die schapen allemaal geschoren. Ja? En dat je voor 5 euro kon je zo'n uh, vacht kopen. Ja? Zo'n geschoren vacht. Ja, dat is helemaal niet verkeerd. toch een kopie? Dat is echt, dat is, een, dat is een niksie. En ik was van de week in de Haarlemmer Hout. En uh, daar waren ze ook allemaal filter en zo. Uh, allemaal kunstdingetjes en zo. Wel ja? grappig. En toen vertelde ik dat, zegt ze. Ja, daar, daar wisten ze wel van. En uh, ja, ze kennen wel mensen die dat filter allemaal maakten. Hè, Oh, dat filter is helemaal hip, hoor. Ja, hip, hè. Oh, het is wel even een klusje, maar het is wel hip. Bij, dat is bij... wassen, het is lastig wassen, hè. Het is wel leuk. Ik heb echt collega's leuke dingen mee doen, zien doen. Ik heb echt zo'n filterworkshop workshop gedaan. Een macrame of nee, hoe noem je het andere keer weer? Nou, goed, maak het ook allemaal van die. Punneke. Punt, nee, punke. <laughs> dat is ook zoiets. Uh, macrame of zo, is, heet dat? Ja, dat. Ik dacht, dat wat dat met, wat, uh, wat, wat dat eten op? we vanavond? Macarameeën, honi. Macarameeën. Ah, wat leuk zeg. Ja. Voor de aankomende bezuiniging bij de gemeente Zandvoort, wil uh, Gemeente Belangen Zandvoort. nu eens dat riant gesubsidieerde kunstsector. Wordt aangepakt. We believen dat de voorzieningen voor de inwoners inwonersverzand in stand blijven. In plaats van dat er geld wordt gestort in die bodemloze put van de kunst. Ik zou het allemaal van die linkse hobby's. Die moeten worden aangepakt. Eerst maar eens gewoon de basis van het leven in plaats van het luxe. En heel veel kunstenaars zullen daar niet mee zijn. Want die leven daarvan, dat snap ik allemaal wel. Maar goed, daar gaan ze, dat gaan ze aanpakken. Ja. Dus. Ik heb nog een leuk nieuwsje horen. Trouwens, vanavond kunt u dus met een gids een midzomernacht maken in de Amsterdamse waterleidingduinen. De wandeling start bij daglicht, gaat verder in de schemering en eindigt in het donker. Oh. Een kans om de duinen op een andere manier te beleven. <coughs> Ook op een tijdstip dat de duinen normaal gesproken niet toegankelijk zijn. En de wandeling start dus om 8 uur bij de zilk. Duurt drie uur. Maar ja, ik, ik had dus eigenlijk gehoopt dat het bij de waterleidingduinen zelf was. Maar bij de, bij de zilk is dat in ieder geval... En de uh, minimum levert dus wel 16 jaar. Deel namelijk als 10 euro. Je krijgt er een drankje bij. Oh. Ja, ik zou zelf zeggen, neem gewoon uh, lekker gewoon een flesje mee. Oh, nou, een heel flesje ook gewoon. Jawel. Ja. Nieuws uit Zandvoort. Oh, oh, oh, er zijn er nog politieberichten hebben Ja, wel heftig. Tientallen mensen schrikten woensdagmorgen even naar half elf op toen een traumahelikopter overzagen vliegen. En die gewoon even landde op de Van Lennepweg. En het uh, mobiel uh, medisch team uh, was gealarmeerd uh, in een woning. Raakte een kinder onbekende oorzaak ernstig gewond. Agenten die van uh, die de, de Lennepweg af hadden gezet kwamen van de koude kermis terug. Omdat namelijk uh, de, de piloot uh, toch besloot te landen op het nagen. Nage, nabijgelegen pleintje en diverse bloempotten. Nou, gaan we grenaren in. zomaar de lucht in. We allemaal de lucht in. Ja. En uh, Het is nog even onduidelijk wat nou met het kind aan de hand was, maar het is een goede actie. Ja. Ja. In Amsterdam, in het filmtheater Criterion, er uh, komt zondag een documentaire in de première over het Zandvoortse kervenpark Zandevoorde. Zo apart. Oh. apart. Het is een afstudeerproject van Inge Meijer, die de afgelopen jaren haar studie heeft gevolgd aan de ART-EZ Hogeschool voor Kunst in Arnhem. En uh, de afgelopen zomer heeft de studenten gewoon een half jaar in een caravan op het park gewoond en vooral gewerkt. En ze volgden echt diverse personages onder wie Jan de Beheerder en nog wat kleurrijke kampeerders die daar soms al een leven lang verblijven. Dus dat is wel heel interessant. En uh, het is een prachtig sfeerveld geworden van de camping. Ja? En, uh, want de camping is ook echt verworden tot een uh, hechte gemeenschap met al zijn ups en downs. Ik ben eigenlijk benieuwd of hij... Hij wordt op DVD uitgebracht. Ik ben ook wel benieuwd of ze hem hier gewoon in Zandvoort in de, in de weer geopende bioscoop uh, gaan draaien. Oh ja, Lijkt me leuk. Ah, prima. Goed. Zover het nieuws uit Zandvoort. Oké, okay, tweede gedeelte van dit radioprogramma. Nog veel meer. Nieuws uit Zandvoort. Ja, ja precies. Ja. Ja. Excuus ja, niet voor dit programma, maar het programma. Nou goed, laat afgaan. Hé, leuk plaatje. Oh, Zo, even een broodje te eten, even de babbelen over het weekend, wat er allemaal gaat gebeuren. Is die plaat afgelopen? Opverdorie, oh, Welom Heb ik nou helemaal geen pauze ook tijdens dit programma? Nee, we moeten wat doorgaan. Oh, dat Want ik, ga, ik ga prijzen, salarishoging aan vandaag. Ja, dat is het nadeel als het allemaal live is, hè. We we'll het live! Fuck it! Ja, precies, we gaan door. <laughs> Fuck it! <laughs> Fuck it, mijn het is al scheeuw gewoon... Hé hey, Jolande, lekker ja. ding. Kijk, ja, ik moet wow. nu toch eens uh, bij elkaar brengen. Het is een uh, presentator van een ander radioprogramma. Die, uh, die luistert elke week. Die zegt van, wow man, moet ik hier langskomen. Hij luistert elke week naar ons. Ja, maar zaterdagmorgen... Ja, is er niet zo'n sterkste punt om uit bed vandaan te komen. Nee, maar dus, ja, nou, je kan het allemaal luisteren via Uitzending Gemist, hè? Ja. ja. Dus uh, ga naar uh, www.cfmzandvoort.nl En dan zie je daarbovenaan, rechtsboven Uitzending Gemist. En dan zoek je de datum op. Maar het is wel een aantal... Uh, Dagen later. Want, ja. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal zeer uh, bezig met onze werkzaamheden, die ons wel een salaris geven. Dus uh, ja, het komt toch een beetje iets later soms. Ze blijft ook gewoon dat vissen naar geld, ook. Nee hè? hoor, nee, ik hoef hier geen geld, te, want ik vind het zo leuk. Ja, ik Je krijgt er zoveel voor terug, ook hè? Ja. Ik hoef geld. Nee, nee natuurlijk niet. Het is Liefdewerk, ook papier. Af en toe als ik gewoon een complimentje krijg. Ja, maar ik vind krijg... het wel een leuk compliment. Ja, misschien wil ik het niet meer. Pas geleden kreeg je eindelijk een eindelijke reactie van zijn negatieve nee, reactie. Helaas, helaas, helaas. Ja, lekker dan. Maar ja, over papier, een lieflijk oud papier gesproken. Yeah. Een Britse moeder, die was in de veronderstelling dat haar 14-jarige zoon zelfmoord zou plegen, want ze had een zelfmoordbrief van de jongen gevonden. Oh! Yeah. Zeg ze, hij gaf de brief aan mij en ging naar bed. Ja. En uh, ze, ze leest hem en ze verwachtte echt om hem hangend boven zijn bed te vinden. The end is near. En ja. Blijkt nou, de Britse school gaf de leerlingen als opdracht om zelf een brief te schrijven. Die vind het <laughs> toch wel aanzetten tot een beetje. Ja. En de jongen had in zijn brief ook over dat hij wist, wel wist dat hij soms lastig was. Maar ik ben nu bij opa en oma. En ook bedankt des zijn ouders voor het leven dat ze hem hadden geschonken. En ik schrijf deze brief om afscheid te nemen. Huil niet, want ik wil niet dat jullie verdrietig zijn. Herinner alleen de vrolijke dingen die we hebben meegemaakt. Ja. Ja, ongelooflijk. Dat zo'n jongen zo sentimenteel kan ik vind het bizar. schrijven. Ja, Maar een woordvoerder van de school in Staffordshire die legt uit dat de opdracht onderdeel was van de kunstklas. waarin de kinderen een speciaal dankwoord aan de ouders moesten geven. En ja, het was helemaal niet bedoeld om voor onrust te zorgen. en uh, ze bieden hun excuus aan voor wat er is gebeurd. Maar ja, ik zou je misschien ook wel al schrikken ja, als ik het zo is Maar hey, dat hij dan zo bij als Een beetje schrikken, hè? Ja. Ik, nou, echt, ik, ik zou hem gewoon. Ik zou hem wakker schudden en zeggen. Wat is dit, man? Kom nou ja, Opsluiten. Want, en alle scherpe voorwerpen en touwen weghalen. Ja, nou opsluiten. Ze hebben natuurlijk ook ver met taal gesproken afgelopen week. Spookburgers worden hard aangepakt. Spookburgers? Spookburgers. Die worden samen met die kezen. Die asielzoekers worden toch teruggestuurd naar een land. En dan krijgen ze wel geld met 5,5 miljoen. Is dat, is huh? dat voldoende? Dat is Zijn minister Leers, is dat voldoende? Want we hadden ook contact gezocht met die minister daar, of die president in Irak. En ja, die had hij niet te spreken kunnen krijgen. Dus we hadden, weet je wat, ik gooi gewoon 5,5 miljoen tegenaan. Dan gaan die Irakese terug. En dan sturen we die spookburgers ook mee. Ja, ja. Dan zo maar waar, waar op, spoken die burgers dan? Nou, zijn we die mensen die wonen, eh, zeg maar, zogenaamd op een bepaald adres. Maar die wonen dan gewoon bij hun ouders. Ah. Dus dan krijgen ze krijgen ook extra geld. En dan zijn ze een soort spookburgers. Het was toen toch ook toen, uh, toen er een vliegtuig toen in de Bijl maar insloeg? En ja, van die oh, woonden ja. daar. En die waren op adressen. Er kwamen we echt van, nou, ze konden het nooit meer nagaan of het waar was. Nee. En dat er soms wel 38 mensen op één adres ingeschreven stonden. Ja, ik, precies. Ik heb ook uh, ik hoor van die verhaal van een uh, van, van vrouw, die werkt jullie Jellinek. En, en dan willen ze graag een postadres even regelen. Want dan kunnen ze namelijk een uitkering aanvragen. Ja, ja. Wil je ook van de drank af? Uh, ja, daar kunnen we altijd toch wel een keer over praten. Oké. Okay. Uh, maar kan ik, kan ik, kan ik voor jou dan een postadres uh, regelen? Dan kunnen we naar een uitkering. Ja, nou, lekker de ja, motivatie staan... om uh, hier naartoe te komen. Maar ze staan toch ergens ingeschreven? Want uh, uh, als het goed is ben jij toch wel geregistreerd bij je geboorte? Uh, nou, blijkbaar niet. Maar ja, dan Sommige zijn ze, ze misschien uitgeschopt en dingen zo. Nee, ik mag er niet meer terug. Ik besta niet meer. Ja, altijd. ik besta niet meer. Het is, ook wel, het is ook wel lekker rustig als je dat hebt. Ja, dat gewoon niemand achter. Ja, als je aanget. gewoon niet bestaat, je hoeft geen belasting te betalen. Niks. Ja, maar als je, als je ziek bent of wat dan ook, dan krijg je ook weer niks. Ja, er ja. zijn wel verhalen bekend van mensen die, zeg maar, rechten op hun naam uh, uh, houden. En dan mag je de, die persoon zijn naam niet gebruiken. Dus die persoon bestaat ook niet. Dat nou, het is een heel moeilijk verhaal, maar uiteindelijk kunnen ze het land niet uit. Want ze hebben geen paspoort. Nee. Want, want ze bestaan officieel. Ja, je, bestaan kan niet ze vliegen. Niet. je kan niet vliegen en niks. Nee, dus maar goed, dat, dan hoeven ja, ze ja, ook geen belasting te betalen en zoiets. Maar ja, binnen Europa uh... is het best te doen. Want je kan gewoon lopen de grens over. Je Nee, maar ja, je bent verplicht om identifice te identificeren. Ja. En anders houden ze je misschien vast. Ik weet niet hoe ze dat dan doen. Als iemand zich niet kan identificeren, krijg je een boete. Maar ja, als je geen officieel adres hebt, waar moeten ze die boete dan heen sturen? Precies, stuur hem erop. Dus dan word je misschien wel gewoon uh, vastgezet. en dan uh, gooien ze gewoon Europa uit. Wauw, samen met die heren Gewoon 100 mijl eigen kus, laat ze je los. Krijg ik dan wel een miljoen of zo? Ja, wel, nou, ja. ja. Je leert, man, nou, die leersman, die gooit dat geld gewoon. Als die telefoonnummer zou ik vinden van die presidenten. En die dacht, dan nou, gooit hij gewoon een paar miljoen tegenaan. Misschien helpt Atchee. dat dan wel. Hartstikke zie ik hier weg. Om bijna kwart van negen in Toebak leeft op de radio. Nou, je zegt dat het kwart van negen is. En eh, af en toe heb ik het wel een beetje hoor. Ja, dat heb ik wel een beetje. Wat is dit? Zou je denken, walk the moon? Walk the moon. Must have tumbled out hey! of a plane, hey! 'cause I free fell hey! all year. Hey! My shoot is blooming now. Die, uh, walk the Moon. Ja, dat, uh, dat is wel weer grappig Ik denk dat het een vrij nieuw plaatje is Omdat momenteel dit soort muziek echt helemaal hip is Maar het is een plaat van 1987 dames en heren 1987 Wat een oude meuk er op de radio bij ZFM Ongelooflijk, er is wat nieuwe muziek Nou, straks komt dat dan ook weer voorbij en Gisteren heeft uh, uh, Griekenland tegen Duitsland uh, gespeeld Ja, dan krijg je dit gevoel weer Nou ja ja, Dad's Army, krijg je dat gevoel, krijg ik altijd weer een beetje dik van die oude mannen die er probeert te spelen tegen Duitsland. Ja, dat gaat niet altijd even goed natuurlijk. Maar uh, we hadden het net over, ik zag net ergens op uh, wetenschapsnieuws dat er water, heel veel water is gevonden in een meteoriet die van Mars komt. Dus nu hebben ze al teruggerekend hoeveel water zou er dan in Mars zelf zitten. Oké. Okay. In een echte Mars zit niet veel water, dus er zit al heel veel calorieën. Maar ja. uh, er zit wel heel veel water in Mars Dus nou, zou het dan toch uiteindelijk kunnen Dat er het zou zomer, ja. wel iets leeft op Mars nou ja, ik, uh, ik ben niet bereid om mij in zo'n apparaat uh, In te sluiten En daarheen te gaan om te kijken Ik vind het goed ik vind het goed. Dan dus zoek ik het maar uit met z'n allen. Maar ja, over water gesproken. Ja? Saguaro, reuzenkaktussen. Die kunnen honderden en soms zelfs duizenden kilo's wegen. Afhankelijk van de hoeveelheid water die zij bevatten. Gewoon, oh, zo'n zo ding dat overeind staat. Die kan duizenden kilo's wegen. Ja. Wauw. Wat is nou gebeurd in Yuma in uh, Arizona? Ik vind het wel grappig. Je denkt van dat is toch ergens uh, in uh, Mexico. Yuma. Dat klinkt uh, heel erg als Yucatan en zo. Maar ja? uh, in de staat Arizona. Er is dus een gemeentewerker ernstig gewond geraakt toen tijdens zijn werk zo'n drie meter hoge saguaro cactus op hem viel en hem vast prikte op de grond. Dat oh, is toch your worst nightmare? Dat mag je zeggen. Ja, het gebeurde dinsdag en uh, William Mason heette die jongen en die was bezig om een lekker waterlijn te repareren waar waarschijnlijk ook een cactus opgevallen is. Het zou zo maar kunnen. Maar collega's wisten hem te bevrijden en hij werd dus met verwonding aan zijn rug en been naar het ziekenhuis gebracht en uh, hij lag vrijdag nog steeds op de intensive care. Dus hij is gewoon uh, ernstig lek geprikt gewoon. Dat kan je wel stellen. Heftige dingen man. Ja. Drie meter hoog hè. Dat is echt uh, een flinke flinke jongen. Dat en dat staat dan echt zo zzz, bang, weet je wel, nou dan uh, kun je het wel zeker. Je kan niet je voorstellen dat die zo'n ding zoveel kilo weegt gewoon. Ja. Dat is, ja maar kijk, het is gewoon heel compact hè allemaal. Ja, het is natuurlijk ja. heel compact en het is natuurlijk ook, uh, heel veel mensen weten het nu, vroeger wist je dat niet, dat je dan even met een uh, mes erin moest steken als je geen water had, dan kon je ja. er gewoon vocht uit vandaan drinken. Maar het drink. schijnt wel heel bitter te zijn hè, dat water. Ja, dat je daarna nog weer meer dorst Misschien wel, maar dat ja, het is wel dit, leeg dit is moet voor wat. Hè? Ja, het is beter dan helemaal, uh, ik, heb, ik heb liever een, een colaatje. Ja, dat nou doen we maar gewoon, als je het gewoon heel warm hebt, gewoon een glas gewoon water. Dat is eigenlijk nog het beste, denk ik. Ja, dat is een best specifieke. Geen bubbels en uh, andere dingen. Mag ik, mag ik die cactus even laten staan? Ik doe meer maar gewoon een glas water, hoor. Ja. Dus het lijkt me echt, echt veel beter, God. Nou, je hebt thee met smaak en die is best te doen. Ja. vind ik best wel lekker. Dat is ja. is het anders. Ja, dat is net weer van Nou, uh, goed nieuws. Je hoorde het net al uh, het op het grote nieuws. Gewoon uh, nieuwe gein, Geen gein meer. Allemaal weer Elektriciteit. Ja, heeft echt smakken met geld gekost daar. Ja, maar weet je wat het ook is? Onze computerprovider... Ja? Dankzij wie ik naar, uh, naar Holland geweest ben. Ja? Die zit in Nieuwegein. Dus die hadden al zo van... Ja, we hebben geen uh, stroom in Nieuwegein. Ik denk even over van, wat is dit nou? Dus ja, je kon alleen maar... Uh, de telefoon bellen, dat lukt dan nog wel, maar ze hadden dus geen computercontact en dat soort dingen. Nee, nou, ik vind. Uh, ja, het is echt een gigantische strop voor de mensen die daar een winkel hebben. En ja, ik, ik, ik moet er niet aan denken dat ik, zeg maar dat ik daar zou wonen. Gelukkig, uh, die apparaten die ik gebruik, die, uh, die werken op, uh, op batterijen. Oh yes! en het zou echt heel veel mankracht. Anders heel veel frustraties kunnen opleveren. Ja, maar uh, zo. Ik, ik hamer er altijd op. De hele maatschappij is super kwetsbaar. Wat wat elektriciteit betreft. Want we doen gewoon alle apparaten werken ermee. Ja. De deuren? En bij het raadhuis, de deuren die gaan ook op elektriciteit. Ja. En als ze uh, als het dan niet doen, ja, dan moet je weer gaan duwen. En dan maar hopen dat, dat, dat, dat, dat Lippi dan los gaat, dat die deur open gaat. Huh? Oh yes! Lippie? Uh, ja, ja, dat heet toch wel van de, van de deur zelf, de klink. Oh ja, ja. ja sorry. Want uh, normaal gesproken is het van, je doet een klink naar beneden en je trekt hem over. Maar we hebben dan een knopje en dan gaat die deur vanzelf open. Ah. Oké, okay, hij doet maar, het weer. Maar uh, als jij gewoon moet duwen, dan zit hij volgens mij zit dan verzegeld. Ik heb geen idee. En joh. kassa's, ik bedoel de winkels ook, de kassa's die doen het niet. Het is er gewoon Dan echt... moeten we weer gewoon met een rekenmachine gaan tellen wat mensen moeten betalen. Nou, dat zal echt... Geurlijk. Uh... Ja, willen we echt weer niet terug, uh, terug En naar, dan uh, kom voor... ik, dan kom ik, want ik kan heel goed op een rekenmachine rekenen. zo'n met zo'n telstrook, kan ik heel snel. Ja, dan er moet er wel batterij in zitten. Eh... Uh, ja. Ja. Ja. Ja, maar ik heb er één op een zonnecel Op een zonnecel er zit alleen geen telstoot bij Ja, oké Je bent redelijk voorbereid op een ramp Op een crash Op een crash gewoon Dat is goed Oké, Santa Gold De nieuwe cd Ja, sorry, ik heb een kat van voorgenomen Om daar wat meer van te gaan beluisteren Maar ja, druk, druk, druk, vooral in mijn hoofd Youth Wat Disparate Youth Ja, precies Vreemde titel Ik ben gewoon jeugd Ja Ik heb nog een aanbieding die wel wil helpen ik weet niet wat voor manier Ik gaat wel, maar ik heb wel zomaar ideeën daarover. Ja, precies. Dit is nice. Nou, laat je eruit, oké. Okay. Hey, hey, hey, Alf. on the run en, uh, ja, we zijn the run. Ja, goed, uh, ja, precies. Uh, toepak leeft op de radio. Drive oh, and zo voel ik me niet hoor. Ik voel me niet echt als een... Uh... Alhoewel, soms heb ik dat. één keer in de week voel ik me zo. Als, als het een beetje mee zit, is het één keer in de week, ja. Dat is als het meezit. Ja, zoals het, oh. het mee zit. Ja, nou, ja, dat heb je al een bepaalde leeftijd. Nou ja, ik las vandaag verontrustende berichten over ganzen die werden afgemaakt op Schiphol. Er zijn ja? echt duizenden zijn ze in een hok gepropt en een, gepropt. En echt uh, dieronvriendelijk zijn ze afgemaakt. Vergast met CO2, een pijnlijke dood, duurt te lang en zoiets allemaal. En het schijnt dat omdat die ganzen die daar gewend zijn om te vliegen, die worden allemaal afgemaakt. er schijnen weer allerlei wildvreemde ganzen hier naartoe te komen en die weten niet hoe ze zich moeten gedragen, want het zijn padden. Protocol voor, de, de, al die ganzen gelezen blijkbaar. En die komen dan hier naartoe en die, die gaan ook de boel weer uh, verstoren. Waardoor vliegtuigen natuurlijk gevaar lopen. Dus nou, heel veel mensen hebben achterste poten zijn gestaan. Dat kan niet op die manier duizenden ganzen vergassen. Ik zag wel vandaag berichten over het Nederlands elftal. die maandag uh, thuis kwamen. Ja, ik, ik wil niet helemaal die stap maken naar vergassen. Maar het schijnt toch omling dat ze. ...toch een beetje allerlei relatieproblemen hadden ook, hè? Ja. Dat liepen allemaal niet helemaal even... Hoe dat de relatieproblemen tegenwoordig? Ja, het team lag een mee uit elkaar. Ze zaten boven op elkaar's lip, kon niemand elkaar omgaan. En dan ga je als klap op ga vuurpijl ook nog een keer bij Auschwitz op bezoek. Het heeft niet geholpen. Op zichzelf is dan niet een hele goede oppepper, denk ik. Ik denk dat je dat gewoon een andere keer moet doen. Je moet gewoon een positieve teamspirit opbouwen. En het is goed om daar bij stil te staan. Ik niet op bezoek te gaan. Ik, denk, ik heb heel veel respect voor Oorlog, maar niet, niet, dat is niet het gepaste moment. Kom op, man. Je moet die, die spirit moet je hoog houden. Maar goed, uh, ik vind die van Maurik vind ik al niet zo'n hele inspirerende man als ik hem zie. Nee. Hoe gaan we nou echt weer de coach afzeiken? Ja. Heb jij dat ook niet? Als je hem ziet, dat je denkt van... wauw man, ik ga er extra wat voor doen. Ja, hij, hij kan heel stoïcijn zijn. Ja. Uh, maar op zich moet het ook wel denken, want je krijgt de hele pet over je heen. Ja, maar wees nou eens positief. Lekker uitstraling. Ja, man, dat was een hartstikke ruk. Gewoon die ja, beter het gewoon Hoe kan je dan een positieve uitstraling hebben? Want je zag wel hoe die ja. emotioneel reageerde als ze, als ze een doelpunt gemaakt had. Oh, weet je wel. En zijn ja. handen voor zijn gezicht. Oh, ik wil het niet zien. Ik wil het niet zien. Nee, nee, dat is weer mooi. Maar goed, ja, het is altijd afzeiken achteraf. Maar ja, ik, ik denk dat het teamspirit is gewoon het belangrijkste. Daar staat alles op. En als je allemaal van die ego's hebt bij elkaar, dan wordt dat echt niks. Ja, dat is ook zo. Want dan hoor je nee, als van dat, dat het iemand dan.